4 uur. Frits Hemminkamp met het NOS journaal. Turkije gaat samen met Rusland rugtafweerraketten bouwen. Volgens president Erdogan gaat het om de S500, de opvolger van de eerder in Rusland aangeschafte S400. De aanschaf daarvan ligt gevoelig, maar gaat volgens Erdogan gewoon door. Rusland zal via het raketsysteem informatie kunnen krijgen over het nieuwe gevechtsvliegtuig de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Amerika levert Turkije daarom geen apparatuur meer voor de vliegtuigen... maar volgens Erdogan is niet leveren van de gevechtsvliegtuigen geen optie. In Tel Aviv heeft Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zijn nummer Arcade was van tevoren al de torenhoge favoriet... en kreeg uiteindelijk 492 punten. Ik kan het niet geloven. Ik sta helemaal te shaken gewoon, zei Duncan na afloop. Na de jurypunten stond hij op de derde plaats... De stemmen van het publiek bezorgden hem uiteindelijk de overwinning. Italië eindigde als tweede, Rusland werd derde. Onder andere premier Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben Duncan gefeliciteerd met de overwinning. De 25-jarige Duncan is de vijfde Nederlandse winnaar. Het was 44 jaar geleden dat Nederland met Dong van Tijgin... het Songfestival voor het laatst won. Duncans winst betekent dat Nederland het Songfestival volgend jaar mag organiseren hulporganisatie Sea-Watch ligt met een schip met 47 migranten aan boord... voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. De organisatie gaat daarmee in tegen een verbod van de Italiaanse regering. Die zei vandaag dat het schip de Italiaanse territoriale wateren niet in mag. Maar volgens Sea-Watch zijn de migranten aan boord in nood. Ze worden woensdag opgepikt uit rubberbootjes voor de kust van Libië. Het weer, vannacht nevel of mist en een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook weer enkele buien en kans op onweer. In het binnenland opnieuw vrij warm, 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Hey Mr. Jackson, my life is so sweet. Do you remember my love is so deep? I got the feeling this is my fear. That will be madness, wish you were here. to miss back on Can set me free I'm yeah.